3 uur. De Radio 1 De Dionne de Graaf en Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Er is ophef rondom fabrikant Tena, die het verbruik van klanten wil weten. En zojuist is zijn boek over het topsportklimaat in Nederland... hier in het Hollandhuis gepresenteerd. Maarten van Bottenburg, een gesprek zo met hem. En dan nu eerst het NOS Nieuws, hier is Juri Stubanitski. Een advocatenkantoor in Den Bosch stapt naar de rechter... om de huldiging van de Nederlandse Olympische sporters tegen te houden. De sporters reizen maandag van Londen naar Den Bosch. Ze krijgen op het stationsplein van NOC-NSF... een welkom thuisfeest met optredens van artiesten. Het advocatenkantoor aan het stationsplein... wil niet dat de huldiging daar wordt gehouden. Waarom niet, is niet duidelijk. Het kortgeding dient morgen. Het aantal overvallen op woningen is de eerste helft van dit jaar met 9% gedaald ten opzichte van de eerste helft vorig jaar. Uit cijfers van de Raad van Korpschefs blijkt dat het afgelopen halfjaar 337 huizen zijn overvallen. In dezelfde periode vorig jaar waren dat er 369. Overvallen op huizen zijn vaak gewelddadiger dan op bedrijven, omdat bewoners zich volgens de Raad van Korpschefs heviger verzetten. In een kwart van de woning overvallen wordt een vuurwapen gebruikt. Overvallers rekenen op een confrontatie met bewoners. Daarin verschillen ze van inbrekers die juist niet op een confrontatie uit zijn. Apothekers mogen geen patiëntgegevens aan bedrijven verstrekken. Dat zegt minister Schippers naar aanleiding van de berichten... dat fabrikant Tena patiënten benadert om erachter te komen... hoeveel incontinentiemateriaal ze nodig hebben. Apothekers worden sinds kort door verzekeraars verplicht om de cijfers bij te houden... Op basis daarvan bepalen verzekeraars... hoeveel ze per patiënt uitkeren aan de apotheker. Schippers vinden het op zich goed als verzekeraars proberen, proberen verspilling tegen te gaan. Maar ze wijst erop dat apothekers zich aan de privacywetten moeten houden. Mede zich gegevens mogen alleen met uitdrukkelijke toestemming... van de patiënt aan bedrijven worden doorgegeven. Zeker twintig overheidsinstellingen, bedrijven en universiteiten... zijn getroffen door een computervirus...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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. Goedemiddag. Wordt Femke Dekker wel of niet toegelaten... tot de Internationale Atletencommissie? Nu eerst naar Greenwich Park. Hier zijn live vanuit Londen, Dionne de Graaf en Jurgen van der Berg. Wel, daar heeft Edward Gal zijn kuur op muziek erop zitten. Veel geheimzinnigheid daaromheen, Ed van der Wind. Maar hoe deed hij het? Nou ja, in één woord geweldig. Nu al petje af of uh, hoge hoed af of hoe je het ook wil zien. Uh, uh, buiten gewoon wat hij rijdt, de jury scoren moet nog komen. Maar als je ziet dat dit paard een aantal maanden geleden... Ja, had men echt niet verwacht dat hij al op dit niveau zou kunnen acteren. mede Olympische Spelen, dan werd je uitgelachen. Dan zei men: nou, laten we de volgende maar proberen. Want het komt natuurlijk allemaal heel snel. Maar ja, hij heeft gouden handen. En hij weet dat via die teugels uh, over te brengen. En ze zitten in werking op het paard. En wat het paard dan laat zien, onder trouwens... Prachtige, sacrale muziek die heel goed past bij, bij het beeld van het paard. Het was een krachtige, en prachtig geheel. En hij houdt van experimenten. Want hadden we in het verleden zelfs al een kuur van hem... met een soort metal-achtige muziek, als ik het uh, goed inschat, uh, die uh, muziekklasse. Uh, Je zit er aardig uh, in, Ed. Ja, ja, maar dan is dit zo mooi. Het, wat ik zeg, het, het past er helemaal bij. En als je dan ziet de moeilijkheid die die inbouwt. Een uitgestrekte galop die dan overgaat in een dubbele pirouette. Dan moet je dat paard weer helemaal terugbrengen tot de opperste verzameling. En wat zien we daar? Boven de 80%. Het hoogste resultaat tot nu toe: 80 punt. 2-6-7. Nou, ik denk dat hem dat toekomt. Want uh, als je ook zag in die oefeningen... de Piaf, perfect uitgevoerd, de draf op de plaats. Maar ook het uitstrekken in de draf. Hier en daar misschien een enkele overgang. Ja, die wordt ook becijferd van het ene naar het uh, andere onderdeel. Maar uh, ja, het zag er gewoon... Uh, Prachtig uit, veelbelovend uit. En ik denk dat zijn elfde en diende plaats in de uh, klassieke proeven die we hier hebben, niet hebben. Die verplichte figuren. Dat hij nu misschien nog wel een tandje hoger komt. Het, in het onderdeel waarbij dus alle tellers weer op nul gaan. Die kure muziek Hij gaat niet voor de medailles. Even min als Anki dat zo dadelijk uh, zal gaan doen. Maar uh, ja, ze waren er uh, hier voor het uh, brons in ieder geval zeker te stellen. beide voor het landenklassement. Dat hebben ze gedaan. En wie weet wat voor moois we nog gaan zien. Want mooi is het. Dank je wel, Ed van der Bent. Minister Schipper geeft apothekers een tik op de vingers. Ze vindt het niet kunnen dat ze patiëntgegevens doorgeven aan farmaceutische bedrijven. Er was een hoop gedoe vandaag rond Tena, fabrikant van incontinentiemateriaal. Tena heeft in opdracht van apothekers patiënten benaderd... om erachter te komen hoeveel incontinentiemiddelen ze gebruiken. Paul Haarbos, goedemiddag. Goedemiddag. U bent apotheker, lid ja. van het hoofdbestuur van de brancheorganisatie voor apothekers. Beroeps- en brancheorganisatie, ja. De Koninklijke Maatschappij ter Bevordering der Farmacie. Zo, zo. Nou, Minister Schipper zegt dus apothekers dat kan zo niet. Wat vindt u van de reactie van de minister? Dat heeft minister Schipper groot gelijk in. Uh, dit is privacygevoelige informatie... en die mag je niet zomaar aan anderen ter beschikking stellen. Nee. Maar wat is er dan misgegaan? Hoe kan dat? Ja, dat weet ik niet. Uh, ik ken, ik ken natuurlijk de individuele gevallen niet. In zijn algemeenheid is het zo dat Achmea contracten heeft aangeboden aan apothekers... Uh, ...voor het leveren van incontinentiemateriaal. Uh, daar hebben ze uh, aanvullende eisen uh, aangesteld ten aanzien van kwaliteit. Nou, daar kan natuurlijk niemand uh, tegen zijn nee. om verspilling tegen te gaan. Nou, daar kan ook helemaal niemand tegen zijn. Betekent wel dat de apotheek gewoon extra werk moet doen. Sommige apotheken die nemen dat in eigen hand. Uh, maar ik kan me ook voorstellen, gezien de hoge werkdruk van de laatste uh, periode, dat er apotheken zijn die zeggen van nou, ik kom daar zelf niet aan toe. Uh, ik huur daar een externe uh, ma ma maatschappij of bureau voor in. Daar is aan zich niks mis mee. Maar er moeten wel aan een aantal voorwaarden voldaan worden. Uh, je zult dat alleen maar kunnen uh, met uitdrukkelijke toestemming van de patiënt. Ja. Dus dat je tegen de patiënt zegt van goh, ik wil u graag blijven leveren, ik kan het zelf niet doen. Ik, als u het goed vindt, dan ga ik dat via een extern bureau doen. En als u dat niet goed vindt, dan moet u het me even laten weten. Op de tweede plaats zal het zo moeten zijn dat al die gegevens die dat externe bureau verzamelt... dat die alleen maar beschikbaar zijn voor de apotheek en niet voor het bedrijf laat staan voor commerciële partijen. En als zo'n externe deskundige contact opneemt met een patiënt... dan zal die zich moeten melden namens de apotheek en niet namens, nou in dit concrete geval... Wat u zegt, de firma Tena. Dat ja. kan natuurlijk niet. En dan is een schending van de privacy. En dat is niet conform de normen van onze beroepsgroep. Nee, nou, dit speelt dan bij verzekeraar Achmea. Hè? Die, die eist dan van de apotheker dat ze incontinentiepatiënten indelen... in een gebruikersprofiel. Ja. Hoe, hoe doen andere zorgverzekeraars dat? Nou, op dit moment doen, zorg, doen andere zorgverzekeraars dat uh, nog niet. Uh, Agmea is de eerste die dat op deze manier doet. Ik weet in ieder geval dat de Friesland voor zijn incontinentiecontracten ook strengere eisen heeft gesteld. Daar moet je echt een deskundige op hbo-niveau of in de apotheek beschikbaar of op afroep beschikbaar hebben. Nou ja, het is, ja, ik kan me voorstellen dat lang niet elke apotheek daar inmiddels meer aan kan voldoen. Uh, nogmaals, het terugdringen van verspilling, ja, daar is iedereen voor, daar kun je niet tegen zijn. Doelmatiger omgaan met de beperkte middelen die we hebben, daar kan ook niemand tegen zijn. Uh, dus, uh, en, en uh, ja goed, die apotheken die contracten getekend hebben, die mag je maar van verwachten... dat ze weten wat ze tekenen en waar ze zich toe verplichten. Ja. En daar hoort nou eenmaal ook een, ja, een tijdsverplichting bij. Kun je dat zelf niet doen. Nogmaals, dan is er helemaal niks mis mee om daar een externe voor in te schakelen. Maar uh, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de patiënt zal het niet kunnen. En dat bedrijf dat zal zich moeten melden van ik bel u in opdracht van apotheek huppel uh, de Pup. Ja, Gaat u apothekers daar nog echt op aanspreken? Nou ja, ik ga er in principe van uit dat de richtlijn van onze beroepsgroep bij iedereen bekend is. Maar na aanleiding van dit concrete voorbeeld uh, kan ik me voorstellen dat we dat nog eens een keer extra onder de aandacht brengen. Wat de do's en don'ts uh, zijn ten aanzien van privacygevoelige informatie. Dat hoort alleen maar in de apotheek te blijven. Uh, dat is niet voor derden en al helemaal niet voor commerciële partijen. Nee, oké. Okay. Heel duidelijk. Dank u wel, Paul Haarbos. Tot ziens. Van de KNMP.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 DJ Kale, 1976. cocaine. We gaan naar het Olympisch Stadion, naar Andy Houtkamp, want daar is nieuws, Andy. Dat klopt, want morgenavond is de finale 4x400 meter. En uh, we hadden zo graag Pistorius willen zien met Zuid-Afrika, maar... De tweede loper van Zuid-Afrika viel. En dat gebeurde eigenlijk door een Keniaan. Daarna is er protest ingediend en het heeft heel lang geduurd. Maar zojuist kwam het definitieve bericht dat Kenia dus gedisqualificeerd is. En dat ondanks dat er DNF achter de naam van Zuid-Afrika staat. Did not finish. Zij gekwalificeerd zijn voor de finale. En dan krijgen we de aparte situatie dat er negen landen in de finale gaan lopen. We hebben hier negen banen. De baan 1 wordt bijna nooit gekwalificeerd. Gebruikt voor uh, uh, zeg maar rondjes van. Uh, die wordt eigenlijk alleen gebruikt op de 100 meter en de 110 hoorden. Uh, maar nu, uh, omdat er toch 9 banen zijn, mogen er 9 landen starten. Waaronder dus de Blade Runner, uh, Oscar Pistorius. Hij gaat lopen samen met Sean de Jager, uh, Offense Mogawane, de man die viel. En Willem de Weer. Morgen in de finale van de 4x100 meter. Goed nieuws voor jou, Frika. Ja. Uh, bloed, zweet en tranen en een moment van glorie. Zo heet het boek dat uh, vanmiddag hier in het Holland Heinekenhuis is gepresenteerd aan minister Schippers van Sport. En uh, aan de sportkoepel NOCNSF, niet te vergeten. Het boek gaat over het topsportklimaat in Nederland. en is geschreven onder supervisie van hoogleraar Sportontwikkeling aan de Universiteit van Utrecht, Maarten van Bottenburg. En die is nu hier. Hartelijk welkom. Welkom. Dankjewel. Um, hockeydames uh, zijn eigenlijk zeker van een medaille. We moeten nog even afwachten welke kleur het wordt. Um, we hebben nog één plak nodig. En dan is de doelstelling van de chef de mission van NOCNSF, Maurits Hendricks, bereikt: ja. namelijk 17 medailles. En ook een top 10 plek in de medaillespiegel lijkt nog steeds mogelijk. Je zou zeggen, het gaat wel aardig met het topsportklimaat in Nederland. Ja, nou daar heeft hij ook gelijk in. <laughs> we hebben dus onderzocht hoe het in de afgelopen vier jaar is ontwikkeld. En dat doen we al sinds 1998. En je ziet eigenlijk een continue verbetering. Um, uh, vergeleken met de, voor de jaren 80 was eigenlijk topsport een individuele hobby. Dat deed je erbij en dan was je individuele verantwoordelijkheid en je zoekt er het maar uit. Maar nu is het een soort collectieve ambitie, een collectief ideaal en ook een collectief beleid. Uh, waarbij continu het topsportsklimaat verdere aandacht krijgt. En dat, dat werpt ook zijn vruchten af. Maar toch, als je dit boek. Uh, en ik moet eerlijk toegeven, ik heb ja. het niet helemaal gelezen. Nee, maar ik. wel uh, de, de samenvatting. En, en er staan heel veel grafiekjes in en cijfers. En, maar dan waarschuwt u wel. U zegt ja. wel het loopt terug. Relatief gezien. Dus... Wat je kunt constateren is dat het topsportsklimaat op zich verbetert. Er wordt meer geïnvesteerd. Er zijn allerlei voorzieningen gecreëerd die we in het verleden niet hadden. Maar in het buitenland gaat het vaak nog harder. En dat zien ook de topsporters. Die kijken om zich heen en die hebben te maken met een heel hoog niveau van sportbeoefening. in vele takken van sport. Als je dan voor dat goud wil gaan, dan moet het allemaal perfect zijn. En in die zin lopen we soms ook achter bij een aantal takken van sport. En als je kijkt naar de investeringen, bij directe concurrenten. En is het dan heel simpel om te zeggen: zet er een paar zakken geld bij en dan komt het allemaal wel weer goed? Voor een deel is dat best wel waar. Uh, de Australiërs zeggen wel: more medals in, more money in, more medals out. En tot op zekere hoogte klopt dat wel. Maar Net zo belangrijk is natuurlijk wat doe je met dat geld. Aan welke knoppen draai je, als het ware, om te proberen met dat geld ook succes te creëren? En dus het is niet genoeg om alleen maar meer geld erin te pompen. Je moet ook weten waar je mee bezig bent. Dat is logisch. Hoe onderzoekt u eigenlijk het topsportklimaat? Ja, dat lijkt ook heel abstract en vaag natuurlijk. Maar je kunt het ook heel concreet maken. Bijvoorbeeld de zeilploeg hier in, in, in, in, in, in, in Engeland. Heeft meer dan een jaar in een huis in William kunnen, kunnen, kunnen trainen. Dat ja. is topsportklimaat in concreto. Uh, Ranomi traint in een topsportzwembad in, in, in Eindhoven onder Jacco Verharen, een van de beste zwemcoaches van, van de wereld. Die gaat niet naar het buitenland. Dat is ook het topsportklimaat in Nederland. Even Zonderland heeft meer dan tien begeleiders. Dat is ook het topsportklimaat. Dus uh, het kan heel concreet worden gemaakt. En hoe we het onderzoeken is: we uh, enquêteren topsporters, topcoaches en de technisch directeur van de bonden. En we vragen van hen zowel meningen als feiten. Dus bijvoorbeeld een mening is, wat vindt u van de kwaliteit van de coaches? En een feit is, hoeveel uur per week traint u? Ja. Uh, en dat alles bij elkaar, uh, dat geeft volgens een heel gestandardiseerd onderzoeksmodel... wat we hebben ontwikkeld samen met het buitenland, een soort totaalbeeld. En dat vergelijkt u dan ook met gegevens van die buitenlanden? Ja, maar dat zit niet in het boek, maar daar zijn we wel mee bezig. We doen dus onderzoek onder 16 landen. Met Australië, met Japan, met Canada, met Brazilië, met Spanje, Engeland. Ik wou zeggen wat Canada zit daarbij. Ja? Ik denk terug aan, uh, aan Vancouver met hun uh, own the podium. Yes, ja. En dat, dat werkte ook enorm, hè? Ja, absoluut. Nou, je ziet het nu ook in Engeland. Je, daaraan kun je gewoon zien dat aan de ene kant... Uh, ben je natuurlijk afhankelijk van hoeveel inwoners je hebt en hoe rijk je bent. Maar aan de andere kant, je kunt ook succes maken... Het is gewoon waar en je kunt het zien. Je kunt het zien aan Australië in Sydney, aan China in Beijing... aan Engeland in, in, in, in Londen en aan uh, Canada in Vancouver. Dus u ja. zegt eigenlijk dat als je een topsportklimaat wil in Nederland... dan moeten die spelen wel komen in 2028. Nou, ja. het of helpt hoe, wel. Of, of, of hoe u dat opschrijven van NOC ja. en nee, Ik heb het niet opgeschreven, maar het is gewoon een feit. Dat ja. landen die spelen organiseren, die komen, brengen hun topsport op een hoger niveau. Niet alleen op het moment dat ze gastheer zijn maar ook ervoor, in de aanloop ernaartoe. En het heeft ook een na-el-effect. Dus je kunt gewoon statistisch aantonen dat de topsportprestaties... Uh, Structureel op een hoger niveau komen door de organisatie van de Spelen. Wow. Dat is een argument wellicht. Er zijn natuurlijk vele anderen. Maar dit, dit is wel waar. Ik maar heb... als je, als je, want u, u zegt van ik heb, het, ik heb het niet vergeleken met die uh, cijfers met het buitenland. Maar die zijn wel uh, beschikbaar. En, en je kan dus in die zijn zin, zin vergelijkingen van. maken misschien. Ja. Uh, als we bijvoorbeeld naar China kijken, vier jaar geleden. Uh, ja, die, die hebben daar natuurlijk enorm in geïnvesteerd. Om ja. een reden ook. Want ze willen zich aan de wereld uh, ja. presenteren. Maar daar zie je dus ook de uitwassen daarvan. Dat uh, weet ik, veel meisjes van 19 worden Klopt. van straat geplukt en die moeten ineens in, in, in een rekstok gaan hangen. Ja, daarom wil vergelijking niet zeggen... ...dat je alles van andere modellen moet overnemen. Integendeel, je moet je bewust zijn van je eigen kracht... ...en je eigen ambitie en wat je wil en wat je kan. En um, dat wil niet zeggen dat je kinderen van uh, acht jaar... ...al uit een gezinssituatie en uit een school moet halen... ...en dan vervolgens uh, 1% van die selectie door laten gaan... ...die de wereld op wel haalt... ...en je niet meer bekommeren dan de andere 99 Dat past niet bij ons systeem en dat moeten we vooral niet doen. Nee. Dus maar, wij... Moreel ook niet willen. Nee, dat moet je niet willen. Nee. En uh, als bij ons... Het wat heel ingewikkeld is van de topsport... is dat je in die talentontwikkelingsfase... al tijdens je schooltijd en tijdens je puberteit eigenlijk naar een soort voltijdse sportbeoefening toe moet. Nou, wij moeten nadenken over hoe we dat dan precies kunnen gaan organiseren. Organiseren in de stuissituatie, organiseren in de onderwijssituatie. En dat past niet zomaar een eenduidig antwoord bij ze, nou, doe maar net als China, want die hebben succes. Ja. Nee, wij moeten het op onze manier doen. En als dat minder succesvol is, ja, dan is dat maar zo. We kunnen niet concurreren met China, maar wel met Australië, wel met Canada. We houden dit, uh, dit even vast. We praten zometeen verder. Goed. Want uh, er is een meisje bezig die al aan haar zevende spelen... Uh... Over succes ja, gesproken. Ja, precies. Uh, Ankie van Gunsen en Sally uit Van der band. En ik heb ze alle zeven meegemaakt van nabij van haar. Met Prisco in 1988... Ja, ik zit een beetje met een brok in mijn keel, moet ik zeggen. Want er uh, gaat hier toch een stukje geschiedenis. Ze werd ook tot ruiter van de vorige eeuw benoemd in 2000. En uh, niet voor niks, want ze heeft hier een record gebroken. En, uh, want ze is uh, degene die uh, in de ruitersport het hoogste aantal medailles... 10 in totaal heeft gehaald deze week met die bronzen 10 medailles. En wat is dit een waardig en een mooi afscheid van Salinero En uh, hopelijk niet die van Laki van Gunsten, maar in ieder geval van deze combinatie... die ons zoveel moois heeft gebracht, die allerlei... Trends heeft gezet. Want als je op een paard met 18 jaar nog zoveel ijver en werklust kunt laten tonen. Ja, dan uh, die, die trainingstechnieken van uh, Chef Jans en ook hier van Gunsven. Er is vanuit de Duitse kant nog wel eens kritiek geweest in het verleden. Maar uh, dit bewijst wat je toch teweeg kan brengen. Als je een paard tot op die leeftijd hier kan laten tonen. Want uh, als je zacht, het is eigenlijk een soort koningin van de verzameling, zou je het kunnen zeggen. Want uh, als je ziet zo'n zo die, die pirouettes, hoe ze die in de bewegen. Glopbewegingen... Het paard dan zo verzameld. Hij gaat als het ware zitten op zijn achterhand. Hè, op de achterbenen. Dat, dat, dat kruis en alles. Dat, dat gaat iets naar beneden. En dan die hele mooi omgesprongen pirouettes. Die, moeten, die gelopbeleging moet dan blijven. Maar een heel klein cirkeltje. Ja, er zullen misschien een enkel foutje hebben gezeten. En die score doet er eigenlijk niet meer toe. Wat ze hier ook krijgt. Ze wilde afscheid nemen op deze manier. Ze heeft bijgedragen aan die, dat brons van het team. Een paar dagen geleden. En ze wilde eigenlijk denk ik nog heel lekker nog eens een keer met Salineo rijden. En ja, ik moet zeggen, er gaan niet alleen Nederlanders staan, maar heel veel anderen. Vooral veel zou ook. Ze wordt op toegejuicht. En wat zal er in dat hoofdje omgaan? In die warme, donkere jas. Want het is zo fel beschenen hier, de zon. En uh, ik ben toch benieuwd naar die punten. Want uh, die moeten best een stukje waardering kunnen uiten. Ze heeft ervoor gestreden, ze heeft ervoor gereden. Maar ach, hoe ze hier ook eindigt. En dat uh, was wat betreft de verplichte proeven. Wat zijn 16e en een 12e plaats met Salinero? Maar als je dan kijkt wat ze heeft behaald. individueel op de Olympische Spelen. Driemaal goud en eenmaal zilver. En met het team... Vier keer zilver. En uh, één keer Brons. Dat was dan hier uh, deze week in Londen. En uh, daarmee dus een, een record. En dat stond, uh, ze stond eerder gelijk met de Duitse Rainer Klimke en met uh, Isabel Wert. Ja, nou ja, kijken we nog even terug naar de score van uh, Edward Gal. Die is overigens bevestigd: 80,267. Gaat daarmee aan de leiding. Met uh, nog een, een aantal combinaties te gaan. En het laatste blokje van zes. Daar moeten de podiumkandidaten uitkomen. Of wie weet dat Edward Gal met die score. Want die 80% daarboven is natuurlijk top. Hoog. Daar komt Anki niet aan. Het paard wordt nu buiten de ring, dat kunnen we op een monitor zien. Wordt het paard rustig even neergezet, dan wordt het dit gecontroleerd door een official. En kijk eens even: voorlopig 82.000. Onthouden 82.000. Er wordt nog handmatig gecontroleerd, maar wat een prachtig afscheid voor deze koning van de dressuur. Dank van Gunsve. Uh, we praten door met professor van Bottenburg... hoogleraar sportontwikkeling... Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschappen. Uh, naar van het boek dat hij heeft gemaakt... het gaat over de topsportklimaat in Nederland. Uh, voordat we naar Ankie gingen hadden we het over uh, de sport ook met name. Want je kunt alleen maar topsport hebben... als die sport ook goed georganiseerd ja. is. Ja. Daarin zijn we toevallig heel erg goed. Wij doen internationaal gezien heel veel aan sport. We zijn wel een beetje wereldkampioen sportbeoefeningen op het middelmatige niveau. Dus als we kijken naar heel intensief sporten, dan blijven we wel weer achter. Dus we doen, veel mensen doen een sport, maar ze doen het niet heel erg vaak en intensief. Daar kan je nog wel wat winnen. En op school is natuurlijk ook de sportbeoefening heel beperkt bij ons land. Wij doen het vooral via verenigingen. Uh, maar daar is de basis. Het wordt, minder, basis. Het wordt minder. Ja, ja dat is in ieder geval de, de, de sportbeoefening op school is, stelt gewoon helemaal niks voor. En uh, daar kun je natuurlijk nog een hele slag winnen. Nou ja, u hebt dat boek aangeboden aan minister Schippers. Uh, die was hier ja. uh, in, in het huis. Uh, ja, daar, daar lijkt me het ligt toch een eerste taak ook bij de politiek om... Om het schoolzwemmen, om het, het schoolsporten weer, weer op te stuwen in de vaten en volkeren. Ja, ik denk dat dat een heel belangrijk onderdeel is van een, een mogelijke verbetering. Ik denk wel dat wij de kracht van ons systeem ligt op de verenigingen. Dus de, het onderwijs is daar aanvullend naar mijn idee. En, en legt als het ware de voorwaarden... zodat kinderen gewoon een goede koprol kunnen doen... En een, en een goede fysieke ontwikkeling krijgen. Zodat ze vervolgens, als ze kiezen voor een tak van sport bij een vereniging... de basis goed is. Ik denk dat je daar wat kunt winnen. Het is tegenwoordig ook wel zo dat ze zijn zo gericht bezig met, met, met de topsport... dat je ook succes kunt halen in hele kleine takken van sport. Uh, dus het is niet meer een garantie. Je hebt, je hebt, het is geen noodzaak meer om een hele grote basis te hebben om toch de top te halen en noem het uh... Bobsleeën, bijvoorbeeld. Nou ja, we hadden 50 beoefenaars bobsleeën. Maar toch doen we mee aan de Olympische Spelen. Dus op zich is die breedte niet noodzakelijk. Ook met een kleiner geheel kun je toch ook topsport beoefenen. als je de voorwaarden goed maakt. Ja. Maar ik heb hier vorige week bij een persconferentie gezeten. van Cor van der Geest, de, de teamchef van de, de judo ploeg. Ja. Uh, nou ja, die, die, die zei daar ook eigenlijk wel van. Uh, er komt een herverdeling van gelden, sowieso. Uh, zij gokken erop dat judo dan nog wel een van die, van die top 7 ja. sporten is, geloof ik. Uh, maar hij zei dat het wordt eigenlijk steeds lastiger. En dat begint natuurlijk ook bij de politiek... ...die de kraan dichtdraaien, want er moet bezuinigd worden... ...en dan wordt er op de topsport ook bezuinigd. Ja, dat is niet waar. Oh. Nee, er wordt niet bezuinigd op topsport Integendeel, het, het, de, de investeringen in topsport nemen jaarlijks toe... En dat is vooral te danken aan het ministerie van VWS. Want de gelden, waar de noc ZF dan over gaat... daarvan neemt het geld wat naar topsport gaat, dat is min of meer stabiel. Dus het is niet zo dat er topsport wordt bezuinigd. Ik snap wel waarom Cor van der Geest dat heeft gezegd. Volgens mij ligt dat vooral aan het feit dat in judo... heel veel is geïnvesteerd door een aantal landen die dat in het verleden veel minder deden. Met name Oost-Europese landen. De vroegere republieken van de Sovjet-Unie die hebben verschrikkelijk veel geïnvesteerd in judo. Brazilië ook als nieuwe organisator. Azië doet het altijd al. Dus ik denk dat um, Cor van der Geest vooral ook uh, waakzaam is voor, ja, en zou je kunnen zeggen, een soort relatieve achteruitgang van het judo. Wij doen niet veel, genoeg om de internationale concurrentie bij te houden in die tak van sport. Mm. Maar u zei dat net ook dat dat, eigenlijk in, in het, dat dat eigenlijk wel het hele plaatje is. We doen aardig mee. Uh, maar de, de anderen zijn intussen ook uh, ons weer voorbij gestreefd. Ja, nou ja dat, dat, dat geldt in ieder geval in de breedte voor de, voor de totale topsport. En als je kijkt naar uh, landen die, met wie wij in concurrentie zijn. Ja, dat klopt. Maar er zijn natuurlijk ook takken van sport waar je misschien wat makkelijker hebt. Ik denk, uh, een typisch Nederlandse sport als schaatsen is het wat makkelijker om uh, de concurrentie voor te blijven dan uh, in uh, andere takken van sport. Wat wel mooi is, ook hier weer tijdens in Londen, dat wij een gouden medaille weten te halen in bijvoorbeeld turnen. Uh, dat voor ons nieuw is juist. Dus kennelijk slagen we er ook in om een concurrentieachterstand in te halen in een, top, uh, in een tak van sport waarin zo hoog niveau is bereikt. Ik vind dat, ja, ik vind dat ook wel fascinerend. Maar de vraag is toch altijd dan, uh, is dat dan structureel of is dit gewoon een jongen die, die dit in zijn kop heeft gezet ooit en, en dit ja. gewoon waar maakt? Ja, dat is een heel goed punt. Want naar mijn idee, als je bijvoorbeeld bij zwemmen kijkt... was het succes van Pieter van der Hogeband en Inge de Bruin... je zou kunnen zeggen toeval. Waarom? Zij waren geweldige talenten, maar er lag geen goede structuur. Nu is het succes van Ranomi nog steeds gebaseerd op haar talent. Maar het is ook structuur geworden. Het is niet meer incidenteel, naar mijn idee, maar het is structureel. En uh, dat zou je dus voor iedere tak van sport moeten proberen te realiseren. Dat je van incidenteel succes gaat naar structureel succes. Want voorlopig is het dus bij turnen nog incidenteel. Ja, er is natuurlijk vast heel veel gebeurd in de turnspotstap. Sport kan niet allemaal overzien waardoor dit mogelijk is. Ik zei al, Epke die heeft uh, iets van tien begeleiders. en Die worden allemaal natuurlijk gefinancierd en ja. zo. Dus de voorzieningen zijn goed. Maar uh, je moet er nu voor zorgen dat deze, dit uitzonderlijke talent... want dat is hij ook, ook een vervolg kan krijgen. En dat betekent dat je dus vanaf jongs af aan... vanaf die talentontwikkelingsfase in de turnsport... een internationaal topsportniveau in de voorzieningen moet zien te realiseren. Dus je moet faciliteren dat uh, de, de kleine Epkes... die nu nog uh, ja, leuk uh, bezig zijn met turnen en met ja. hun lichaam dat je daar de talent ontdekt en dat die uiteindelijk op volgende spelen... Ja, en voorkomen. we moeten niet vergeten dat in turnen zijn er twee topsportlocaties. Hè. Aan de ene kant Heerenveen en aan de andere kant Flikvlak in Den Bosch. En daar kan fulltime bijna worden gesport. Er zijn prachtige voorzieningen. De, de turnhal van, van, van, van Flikvlak die kan gewoon de wereldconcurrentie aan. Dus dat zijn wel belangrijke basisvoorwaarden. En daaraan zie je al dat het niet helemaal incidenteel succes is. Er zijn wel degelijk hele goede voorwaarden gerealiseerd. Dus... Ja, misschien is dit ook wel het product van het verbeteren van voorzieningen. Ja, waar we kunt u aangeven waar de grote pijnpunten liggen? Bij welke takken van sport? Nou, op dit moment uh, liggen de grote pijnpunten vooral ook bij uh, de... de, de, de, de... Dus uh, uh, we willen wel meer doen aan talentontwikkeling... maar daar heb je ook specifieke coaches voor nodig. Ja. De beschikbaarheid van topsportaccommodaties in een aantal takken van sport. Uh, nou ja, schaatsen wordt veel over geklaagd. Uh, Tiel, het is eigenlijk de sport waar we de meeste medailles mee behalen. Uh, maar de beste topsporters die gaan naar het buitenland om goed te kunnen trainen. Uh, daar wordt veel over geklaagd in onze meting. Um, uh, en zo zijn er per tak van sport eigenlijk weer ja, specifieke omstandigheden... die je zou moeten eruit uh, moeten halen. Uh, maar, dit, maar de beschikbaarheid van topsportaccommodatie is wel een algemeen punt. Uh, uh, ik denk dat we ook een heleboel verbeteringen hebben, zoals uh, stipendia voor de topsporters, uh, een, een, een goede uh, positie voor de topcoaches. Dat, daar hebben we in de afgelopen jaren juist heel veel uh, ja, succes behaald. Ja. Een nieuwtje was ook nog geloof ik hè, dat uh, Hendricks heeft bekendgemaakt dat die langstudeerdersboeten voor uh, topsporters nu van de baan is. Nou, het ligt iets ingewikkelder. Uh, het is zo dat André Bolhuis, uh, die ja, Bolhuis niet alleen voorzitter de... ja, niet is van NRC-NSF, ja. maar ook voorzitter van het uh, alumnifonds van uh, de Universiteit Utrecht, die heeft aangekondigd dat de Universiteit Utrecht de langstudeerdersboete voor topsporters voor zijn rekening gaat nemen. Okay, okay. Nou, als dat uh, nou navolging zou krijgen, ja. dan is het ligt de bal eigenlijk voor de oplossing niet meer bij de politiek, maar bij de universiteiten. En uh, dat zou fantastisch zijn. Ja. Ja. Steeds meer topsporters uh, combineren topsport met studie. Ja. Dus dat is een belangrijke probleem. Ja. We kunnen er volgens mij nog uren over doorpraten, want dat is een heel interessant ja. onderwerp. Er is een mooi boek over gemaakt: Bloed, zweet en tranen, en een moment van glorie. Uh, dat moment van glorie staat op de voorpagina ook, want dat is volgens mij Thijt, die uh, ja. zijn gouden medaille wint. Uh, een meting dus van het topsportklimaat in Nederland. Hartelijk dank voor de uitleg, professor van Bottenburg. Ja, we hoorden het net. Uh, hoewel de topsport in Nederland door de jaren heen een uh, positieve ontwikkeling heeft doorgemaakt... gaat het topsportklimaat in Nederland uh, toch dan achteruit ten opzichte van andere landen? Moeten we daarom meer investeren om een uh, achterstand te voorkomen? Of is dit nu niet de prioriteit en moet juist de hand op de knip? Dat is de stelling in Aan de Lijn. Er moet meer geld naar de topsport in Nederland. Dat is de stelling. U kunt op deze stelling stemmen op de site radio1.nl. Er moet meer geld naar de topsport in Nederland. Half vier geweest. Hier is Juris Stubernitski. Een advocatenkantoor in Den Bosch... wil niet dat de Olympische sporters... maandag op het stationsplein worden gehuldigd. Via een kort geding dat morgen dient... wil het kantoor de huldiging voorkomen... Het kantoor is gevestigd aan het plein en vreest voor overlast. Het Afrikaanse paviljoen voor de Olympische Spelen in Londen... is gesloten wegens een grote schuld. Volgens de woordvoerder van het paviljoen... staat er een rekening open van honderdduizenden ponden. In het paviljoen werken de 53 Afrikaanse Olympische Comité's samen. Later vandaag komen de comités samen om over de situatie te praten. En de arbeidsmarkt moet nog meer worden hervormd... vindt de Nederlandse Bank... Volgens DNB zitten er nog te veel ouderen thuis... ondanks subsidies voor langer werken. De bank is voor een versoepeling van het ontslagrecht... en wil dat het aantrekkelijker wordt voor werkgevers om ouderen aan te nemen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Er staat viel op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Hoendelo en Knoop drie kilometer. Er is dan een ongeluk gebeurd met auto en caravan. Daarom is de linker ook dicht. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Ra, ra, ra, wa, wa, wa, <laughs> waar staat hij dit keer weer? De festivaltijd. straks het antwoord. We gaan eerst naar een razendsnel proces in China. Het is het proces van het jaar daar. De zaak tegen Gu Kailai, de echtgenote van een van de hoogste partijfunctionarissen van het land. Ze wordt beschuldigd van de moord op haar Engelse zakenpartner. China-deskundige van Klingendaal, Gary van Pinksteren. Goedemiddag. Goedemiddag. Het uh, proces is gelijk op de eerste dag al afgerond. Wat is er uitgekomen? Nou, heel interessant is dat we nu weten wat ze precies gedaan zou hebben. Ze heeft zich in ieder geval ook niet ontkend dat ze dit gedaan zou hebben. En wat het geweest is, is ze zou deze zakenpartner thee en wijn, en alcohol, hebben gevoerd. Uh, daarna zou die zich naar zijn gaan voelen en om water hebben gevraagd. En toen zou ze gif, wat ze samen met haar assistent al had meegenomen, in zijn keel hebben gegoten. En daaraan zou hij overleden zijn. En ja, ze heeft dus niet gezegd nu tijdens dit proces dat ze het niet gedaan heeft. Nee. En wordt er dan ook gewoon meteen gezegd, ze heeft het dus gedaan omdat ze het niet ontkent? Uh, nee, dat niet per se. Er komt dus nog, uh, er moet nog een officiële uitvacht komen van dit proces. Maar het ja. is wel duidelijk dat het een heel erg voorgekookt proces is. Het is bijvoorbeeld interessant dat het wel gaat over deze moord, maar eigenlijk heel weinig gaat over de hele economische achtergrond hiervan, over eventueel economische conflicten, economische problemen met corruptie die hierachter zouden zitten. Dat wordt niet genoemd, het gaat echt sek over die moord en het lijkt er een beetje op, alsof er achter de schermen ook is gesproken over van oké, okay, als jij dan niet ontkent dat je die moord hebt gepleegd... Eh, dan kan er misschien nog wel wat iets verzachtends gebeuren aan je straf. En La. dan kan je misschien ook je man en je kind... in deze een beetje uit de wind gehouden worden. En van tevoren werd ook gezegd dat ze de doodstraf zou kunnen krijgen. Hoe groot is de kans daarop? Nou, die kans lijkt dus niet zo heel groot. Nee. Eh, ze krijgt misschien wel levenslang. Maar de deal lijkt een beetje te zijn... Eh, dat, ze, dat er verzachtende omstandigheden zijn, namelijk dat ze... Ja. Uh, bang zou zijn geweest voor het leven van haar zoon, want die zou bedreigd zijn door deze Brit. En uh, dat ze ook geestelijk niet stabiel was, want er zijn al langer problemen dat ze depressief zou zijn. Maar dat die lijkt te zijn, zij wordt nu veroordeeld, ze krijgt niet de doodstraf, maar misschien mm -hmm. dat haar man Waar dus als ze daar zou gaan onderzoeken, dan komen er een heleboel eh, politieke, economische problemen naar boven. Dat, dat er misschien helemaal geen proces tegen haar man komt. En dat die dus min of meer in de lulten van de politiek zijn, uh, maar buiten de gevangenis zijn leven mag voortzetten. Ja precies, want dat, dat zei je al, haar man maakt deel uit uh, van de elite, dus dat speelt wel heel erg mee in deze zaak. Dat is eigenlijk wat deze zaak enorm politiek ja. maakt. Want het is dus inderdaad zo dat er ook... Er zijn nog mensen, eh, lijkt het, die deze man nog steeds wel steunen. Eh, er zijn ook mensen die juist heel bang zijn. Die zeggen, we moeten hem in de gevangenis hebben. Maar het lijkt het nu naar dat er een compromis is bereikt. van hij gaat, Er komt misschien geen proces tegen hem. Eh, en we laten deze zaak nu achter ons. Zodat we in het najaar mooi een rustige overdracht van de politieke macht kunnen hebben. En dat we dit hoofdstuk definitief kunnen sluiten. Dank je wel. China-deskundige Gary van Pinkster. Weer naar het Olympisch Stadion. Uh, en die zijn de tienkampers nog steeds in de weer met de polstok. Zeker, nou uh, Elko Sint-Nicolaas uh, nog niet, want die, uh, die blijft heel lang wachten... want hij is zo verschrikkelijk goed in Polstok hoogspringen... dat die anderen allemaal een, uh, een tweetje lager uh, zijn begonnen. Uh, letterlijk uh, bijna, maar Ingmar Vos is wel bezig en is goed bezig... want is al over 4,50 meter heen gegaan. Uh, uh, Elko Sint-Nicolaas wacht tot 5,10 meter 10 voordat hij uh, instapt... want hij kan uh, 5,50 meter 50, uh, halen en uh, begint dus op 5,10 meter... 10, en dat duurt nog eventjes. Blij dat ik er ben. Erben Wellemars, op zoek naar verhalen. Voor en achter de schermen bij de Olympische Spelen. Ja, we gaan weer even bellen met uh, onze Olympische verslaggever Erben Wellemars. Erben, goedemiddag. Goedemiddag, Jonem. Wat heb je gedaan vandaag? Nou, ik zat gisteravond in het atletiekstadion, Dus we zat te kijken naar onder andere de 10 meter, 110 meter horde. En uh, daar was tot mijn grote baas in, kwam ik daar eigenlijk Sedok aan. Die zag ik aan de stap staan met helemaal ingepakt en dat ging natuurlijk helemaal dicht. Ja. En ik begreep niet wat er nou eigenlijk, eigenlijk nog echt gebeurd was, want ik had hem s'morgens gezien bij het High, High Performance Center, waar hij nog gewoon enorm veel energie had en heel veel zin had. Dat was natuurlijk een hele andere sport die hij ging stond. Uh, maar hij was natuurlijk geblesseerd. Dus ik denk ik nog steeds met hem weer naar de atletiekbaan gegaan, uh, uh, om naar naar plek waar ik ook mis ging gisteravond, want dat was al een uur voor de wedstrijd op de warming-up lane en ik heb uh, met hem ja, gesproken en gevraagd van God, wat, wat, wat is er allemaal door je heen gegaan? Waar ging je mis en waarom ging je mis? Hoe, en, is het, uh, hoe is het met hem nu? Nou, het gaat niet goed met hem, kan ik je vertellen Hij voelde echt bij uh, de laatste stadje die, die hij wilde doen op het Warming Up uh, voelde hij gewoon echt in één keer pas. Dus dat het spier knapte. Uh, dus echt een scheur in zijn spier. Um, en hij, heeft dus daar, hij probeerde daar nog wel met lopen met, met alle adrenaline. Hij heeft hem nog wel behandeld en hij wilde lopen, maar hij wilde gewoon op de spelen lopen. Maar het was tegen beter, vanochtend is hij dus behandeld weer. en Vanmiddag gaat hij een MRI-scan maken om eens even te kijken wat nou eigenlijk echt de schade is. Maar goed, dat is zeker weten weet de boel, want hij kan amper lopen. Ja, maar had dit nou weer iets te maken met de blessure die hij daarvoor had opgelopen, een paar weken geleden? Hij had wel een blessure aan, ja. aan zijn, aan zijn, aan zijn hamstring en uh, bij een uh, hordenloper zijn dat natuurlijk ook wel uh, gewoon heel ja, veel voorkomende blessures. Want Je moet natuurlijk je, je been helemaal vooruit trekken uh, over die hordes heen, uh, ja, dan komt gewoon heel veel spanning op die, uh, op, op, op die hemstring. En het is natuurlijk ook echt een blessure die heel veel voorkomt bij, bij, bij, bij sprinters. sprinten ja. is echt reageren, sprinten is excentrisch uh, je spieren aanspannen. Dus echt op de elasticiteit van de pezen maken ze juist sneller. Die jongens zijn zo ongelooflijk sterk. Die hebben dus geen spieren, maar die zetten hun spieren eigenlijk alleen maar vast. En uit de veerkracht vanuit hun pezen maken ze extreme, kunnen ze extreme krachten krijgen. Maar goed, het gevaar daarbij is natuurlijk wel ja, dat als het dan zoveel kracht komt, ja, dan kan het ook, een, ook eens een keertje misgaan. Ja. En dan is het ook meteen goed mis. Hoe gaat het, uh, laten we zeggen, mentaal met hem? Nou, mentaal. Uh, ik moest echt zeggen, hij uh, was toch wel weer heel erg positief. En het, dat valt me iedere keer op met alle, met alle sporters. Dat uh, als ze ook al hebben zo'n flinke tegenslag, dan denken ze meteen alweer van god, hoe, uh, hoe moet het verder? Nou, dat uh, had jij uh, zelf ook toch, of, toch? of niet? Nou ja, ja, inderdaad. Maar als ik nu iets meer afstand van, van neem, dan vind ik het toch wel heel erg, heel, heel, heel erg, heel erg knap eigenlijk. Want je zit daar in een stadion en zit je naar te kijken en dan denk je, die sporter, dat is klaar. Die zal er helemaal, helemaal geen zin in hebben. Maar vandaag meteen weer naar de arts toe, naar de fysiotherapeut toe, uh, een MRI-scan maken en meteen weer een plan maken van, God, uh, hoe gaat de komende tijd eruit zien? Ja. En dat, dat dan te bedenken, met dat deze jongen gewoon al drie keer op de speler geweest is. Dus, uh, dus hij heeft alles al meegemaakt en dan zou je toch ook kunnen zeggen van, God, ik vind het goed genoeg geweest, ik stop ermee. Maar nee. Hij wil gewoon zo snel mogelijk weer fit worden. En dat is hier een dag nog in 24 uur nadat het gisteren gister gebeurd is. Wat uh, ga je nog meer doen vandaag, Erwin? Nou, ik wilde heel graag naar, het, uh, naar, de, naar de BMX. Dat ga ik nog proberen te halen. Uh, maar ik heb misschien nog een andere afspraak uh, die ook heel leuk is. Maar daar ga ik je morgen wat over vertellen. Oh. Oh. Oh. Dat, ja, ook, spannend, dat duurt hè? nog lang tot morgen. Ja, het is heel lang nog. Maar morgen, morgen mag je me gewoon weer bellen. Oké, okay. <laughs> dat gaan we doen. Ja? Dankjewel, Erwin. Oké, okay, dag. Bye. Als ze kijkt en je voelt dat ze je ook zitten zet. Als ze al door hun haar zit te draaien als ze pret. Dan leg je alles goed. Dan leg je alles mooi. Hoor. De wereld in de zonnepunt. Trappie, maar iedereen een goede baas. Als ze schrikt van een façade en ze houdt je even vast, dan ligt je alles goed, dan ligt je alles mooi, de wereld is. Dan lek je alles goed Dan lek je alles goed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 de wereld in de zonne. De wereld in de zonne. De wereld in de zonne. De wereld in de zonne. Daniel Logus. De radio 1 spotzomer, De festivaltent. En die festivaltent staat op de boulevard in de bos. Dat is dat festival dat vanaf volgend jaar geen landelijke subsidie meer krijgt. Reden genoeg om dit jaar nog eens even flink te genieten van alles wat het te bieden heeft. En dat doet onze verslaggever Laura Kors ook, toch? Laura? Ja, ja zeker. Ik ben gisteravond naar een bijzondere voorstelling geweest. Vast van theatergroep Hertog Zout. Dat werd opgevoerd in het voormalig paleis van, voormalig paleis van justitie. Een ex-gevangene speelt de hoofdrol in een stuk over zijn eigen misdaad. En laat ik beginnen met wat het publiek ervan vond. Ja, geweldig. En met name eh, erg ontroerend. Vreselijk interessant. Ja, op. Zeer geboeid. En ik, het heeft me wel aan het denken gezet. Ik dacht van ja, wauw. Iemand die al een straf erop heeft zitten en toch weer gestraft wordt. Door mensen in zijn directe omgeving, maar misschien wel door ons allemaal. Ja, en dit zijn nu precies de reacties waarop de hoofdrolspeler hoopte. Ik sprak hem in de grote zaal van het voormalig paleis van justitie. Ik persoonlijk wil mensen laten zien dat ik... ook al heb ik een hele grote fout gemaakt, dat ik mens ben. En met mij nog heel veel anderen. ex gevangene slash acteur, Michael. Kun je uh, vertellen wat je hebt gedaan en wat je straf was? Dat vertel ik niet. Als, uh, ik vertel het wel in de voorstelling, maar niet ja, verder dan dat. Waarom niet? Anders krijg je een bepaald, een bepaald soort volk wat hier binnen naar binnen komt en dat willen we niet. Ik heb ook uh, mijn dochtertje en mijn sociale omgeving waar ik aan moet denken. Wat voor volk? Sensatiezoekers. Wij willen mensen naar binnen trekken omdat wij een mooie voorstelling hebben neergezet. En niet dat mensen komen omdat ik een bepaald delict heb gepleegd. Maar mag ik wel zeggen dat je niet voor het stelen van een pak melk hebt gezeten, maar voor iets vrij ernstigs? Um, ja, wel. Ja. Is het moeilijk om je eigen verhaal, te, je eigen misdaad te acteren? Het is leuk, maar het is soms ook wel confronterend. Oude herinneringen die naar boven komen. En... Want je maakt het jezelf inderdaad niet makkelijk om eigenlijk avond aan avond... je hele verhaal, je hele geschiedenis opnieuw te herhalen. Wat heel veel mensen niet uh, inzien is dat praten erover ook een vorm van therapie is. Je leert er makkelijk over te praten. En ik moet mijn dochter dadelijk ook gaan vertellen wat er allemaal is gebeurd. Ik sprak daarnet een man buiten die dit stuk gezien heeft. En hij zei het volgende: ik heb hier als gevier gewerkt en ik heb hier als, gepleit als advocaat. Hier in het voormalige ik, Paleis van ja, Justitie. Exact. En ik heb mensen bijgestaan, veel strafklanten uh, bijgestaan. En uh, ik ben hier in, tijdens de voorstelling erover gaan nadenken wat die mensen voor een ellende meemaken. Privé, daar stond je nooit bij stil als je zo'n zaak had. Dat is een dossier, ik ruim, ik ruim regelmatig dossiers op, die gaan het archief in. En dan denk je van, uh, wat zou er van ze geworden zijn? Maar als je dit zo hoort, dan denk je van, nou, dof ellende. Nou, al die jaren gingen daar nu pas over. Ja, ga je, echt. Ja. Je doet je werk, je doet je zaken en je eigen privéleven, je moet het niet mee torsen. Je moet het ook niet mee torsen. Maar nu denk ik zoiets van, verdorie, ja, wat een doffe ellende. Ja, absoluut. Wat vind je van zo'n reactie? Ik vind het heel erg mooi. Uh... Een mooie reactie, dat wel. Alleen ik vind als je in, met een bepaalde soort doelgroep werkt... dat je daar wel rekening van tevoren moet houden. En niet dat je al zoveel dienstjaren erop hebt zitten... dat je nu pas, dat door een theatervoorstelling, dat je ogen pas opengaan. Ergens uh, is het heel raar. Ik kijk ook naar het publiek om mij heen. Ik zag heel veel emotie, ook tranen. Zou je een beetje van dat mededogen ook in het, ja, het echte leven willen... Krijgen. Ik zou willen dat mensen um, eerder gaan nadenken om, voordat ze iemand gaan uh, veroordelen. Dat mensen snappen dat er een verhaal zit achter iemands delict. En ook dat mensen in kunnen zien van iemand heeft een fout gemaakt. En die is al gestraft en die heeft zijn straf uitgezeten. En dat het dan ook klaar moet zijn. Dat hij niet nog eens gestraft moet worden door de maatschappij. En bent u benieuwd geworden naar Michael en wat hij nu echt gedaan heeft? Gaat het zien...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 En we kunnen natuurlijk even kijken, Dion, of die deur nog steeds blauw is daar op Notting Hill. Want uit die film is het toch, die, ja, blauwe, ja, zeker. die blauwe deur? Daar woonde dan die dan, uh, Hugh Grant. Uh, uit die film is het, maar natuurlijk van uh, Jacques-Alain Navour. She, Elvis Costello, zijn uitvoering. We gaan naar Sebastian Timmerman, een van de gelukkigen bij het uh, BMX'en. Die, die Nederlanders die, die hebben het gisteren heel goed gedaan, hè? Zeker weten, want de kwalificatie, of eigenlijk meer de setting, het voorproefje, dat ging allemaal op tijd. En daar deden de Nederlands. Nederlanders het heel goed, bijvoorbeeld bij de mannen, waar we ons vandaag op richten. Morgen komen de vrouwen er weer bij, meteen voor de halve finale. Vandaag de mannen de kwartfinales. Raymond van der Biezen reed de snelste tijd gisteren. En niet zo'n beetje ook, bijna een halve seconde sneller over het parcours van dik 400 meter, 450 meter om exact te zijn. Dan de Franse wereldkampioen Joris Daudet. En derde werd Twan van Gent. Maar vandaag is het allemaal andere koek. Vandaag gaat het niet langer meer om de tijd. Jelle van Goorkum trouwens gisteren 21ste. Vandaag gaat het om je tegenstanders. De rijders zijn ingedeeld in vier riets van acht rijders. De kwartfinales natuurlijk. En uh, je rijdt uh, vijf keer vandaag. Dus je rijdt vijf keer tegen dezelfde zeven tegenstanders. Je krijgt het aantal punten per run uh, van je klassering. Dus als je eerste wordt één punt. Als je tweede wordt twee punten, etc. Na drie runs gaat men de eerste balans opmaken. En de twee rijders met de minste punten gaan dan al door. Zijn dan al zeker van de halve finales van morgen. De andere zes resterende rijders die rijden daarna nog twee runs. Run vier en run vijf. En dan gaan er nog eens twee rijders door... Naar die halve finales van morgen. Dat systeem heeft men zo gemaakt. Zodat je eventueel een fout kunt herstellen. Je kunt je natuurlijk voorstellen. Het is een sport met acht man in zo'n baan. Dicht bij elkaar. Er komt nog wel eens wat ellebogenwerk bij kijken. Stel je ligt een keer in tweede positie heel goed. En de rijder voor je gaat onderuit. En daardoor word jij laatste in je heat. Ja dan zou je bij een normale situatie. Als je maar één keer rijdt gelijk uitgeschakeld zijn in het toernooi. En nu heb je in ieder geval nog de mogelijkheid. In die vier andere heats. Om zo'n slechte klassering recht te zetten om de boel een beetje te corrigeren. En kijk je dan in de in, naar de indeling van de heat. Die indeling is gemaakt op basis van de tijden van gisteren. Zien we Raymond van der Bies in de eerste heat. Heeft een paar behoorlijke tegenstanders, onder wie de Fransman Quentin Caleron, 24 jaar is die, die dit seizoen nog zevende werd bij de wereldbeker van Papendal. Kelen Young, niet te onderschatten, uit Australië. Jelle van Gorkum zit in de tweede heat, moet het onder andere opnemen tegen de nummer 1 van de wereld. Dat is de Amerikaan Connor Fields. En Twan van Gent, die gisteren derde werd, heel goed, zit ook weer in een lastige heat, hoor, omdat een aantal grote namen gisteren in die tijdrit een beetje tegenwiel. Twan van Gent moet het onder andere opnemen tegen de regerend wereldkampioen. Sam Willoughby. En tegen de Olympisch kampioen van vier jaar geleden. Maris Stroombergs. Maar goed. De, eerste, de beste vier per heat gaan dus uiteindelijk door naar morgen. Na die halve finale. En je mag dus vier keer in, uh, vijf keer in actie komen. Dus de Nederlanders hebben gisteren laten zien dat ze goed in vorm zijn. Qua tijd en snelheid zit het allemaal goed. Vandaag komt de tactiek erbij kijken. En een beetje dus dat ellebogenwerk. Dus kijken of de Nederlanders daar net zo goed in naar voren komen. Als gisteren toen het om de tijd ging. Uh, in de prima omstandigheden verder. Het waait wel wat. Het die waait mee op het eerste stuk. Maar dat is beter dan wanneer die van de zijkant komt. Met die hoge sprongen die je maakt. Het is bloedheet op de BMX-baan in Londen. Iedereen zit lekker in de zon te kijken naar de nu nog lege baan. We gaan zo om drie uur. De Britse tijd vieren we dus in Nederland beginnen met de eerste hit. Met erin dus de snelste Nederlander van gisteren. De snelste van allemaal, Raymond van de Wiesel. Op Greenwich Park hebben we intussen twee combinaties gehad namens Nederland. Er komt nog een derde aan. De kuur op muziek, het gaat over de dressuuruiters natuurlijk. Ankie van Gunswe en Edward Gal. Ed van der Bent, je hebt een tussenstand. Tussenstand. En uh, ja, het is te mooi om waar te zijn. Ankie van Gunsen met nog zes uh, starts te gaan aan de leiding. Met 82.000, dat is ongewijzigd gebleven. En er is uh, tussen haar en Edward Gal met zijn 80.267... nog wel een uh, Duitse combinatie gekomen. Catharina Spreer met Desperados, een 12-jarige hengst. Zij deed het heel goed tijdens uh, het CAO in Aken. Ik meen dat ze daar de Grand Prix, de verplichte figuren, won. En staat nu met 81.375 op de tweede plaats achter Ankie. En dan zagen we een, uh, ja want dit verveelt niet. Je ziet het publiek is nu wel weggestroomd, drie kwart van die tribunes. Maar dat is puur in die korte pauze van een kwartier. Om even om onder die reuze die je tussen de tribunes doorziet. Om daar te gaan staan om wat verkoeling te zoeken. Want het is bloed en bloedheet. Maar wat genoten ze. Want het, je ziet zoveel in die kuren op muziek. Zoveel moois. alles dan bij die verplichte figuren. Dat is saai inderdaad als je geen kenner bent. Juan Manuel Muñoz Diaz voor Spanje met Fuego, 14 jaar gehengst. En die laat zien wat zo'n raspaard van het Andalusische ras, wat die aanbiedt bewegingen inzicht heeft. Het is net alsof zo'n paard uit het schilderij stapt van Velasquez. En uh, prachtig om te zien die dit hele barokke uitstraling. Mooie kuur had hij. En die werd beloond met 81... Uh, nee, met... Even kijken. Wat was het resultaat? 79 3 2, Ik had hem eigenlijk wel een paar puntjes toegedicht. Misschien daarom ook dat ik al aan de tachtigers zat te denken. Maar voorlopig staat hij dus achter Edward Gal. Mooi resultaat voorlopig van voor van Gunsen met Salinero En wie weet, we hebben er nog 60 aan. Helen Lange-Hadenberg, tegen Schneider. Laura Bertelsheimer, Karl Hester. Dan Adelinde Cornelissen. En dan degene waarvan zoveel denken dat ze hier gaat winnen. Charlotte Duzardin met het Nederlands gefokte paard Van Eko. Nou, helemaal... Het uh... kan dus gewoon nog. Ja, het kan gewoon. Anki. kan gewoon. is dus nu gewoon keihard nummer 1 met nog zes combinaties te gaan. En Adelinde komt ook nog uh, langs. Dus we houden daar nog steeds uh, een vinger in de pap. Op Spark bij het dressuurrijden. Um, daarover natuurlijk zometeen veel meer. Het BMX gaat beginnen. Nou ja, kortom... Er ligt nog zoveel sport voor ons. Polstok hoogspringen houden we ook in de gaten van de Tienkamp. Dat gaan wij niet meer doen, maar dat doen Tom van het Hek en Lucella Carasso. Komen al langzaam deze kant op. En ik vind dat het huis nou ook wel eens wat doen mag voor zijn geld. Ja, dat vind ik moe. ook. Hier zijn ze. We zet hem op. Goedemiddag. Ja, ja, we zijn er nog.